12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Status quo, Pakistan houdt stand. Scheidsrechter mishandeld in Brabant en menselijke proefkonijnen in DDR. Het weer, buien, maar voor in het westen en zuiden ook wat zon. Het is 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden... en er staat een stevige westelijke wind. Ook morgen wisselvallig. De verkiezingen in Pakistan zijn uitgelopen op een grote teleurstelling voor de veranderingsbeweging van cricketlegende Imran Khan. De officiële uitslag is nog niet bekend, maar oud-premier Nawaz Sharif lijkt op een stevige overwinning af te stevenen. Hij eiste vannacht al de overwinning op. Correspondent Lucas Waagmeester is in Pakistan. Lucas, heeft die beweging van Imran Khan de oud-premier een beetje onderschat? Nou nee ze wisten wel dat uh, vooral in Nawaz Sharif een hele stevige tegenstander uh, zat. Hè. Ook hij heeft uh, heel secuur gebouwd aan zijn comeback. Hij is een staalmagnaat met een groot zakenimperium, geleid door een zeer machtige familie uit Punjab. Dat is echt het bevolkingscentrum en in alle opzichten het machtscentrum van Pakistan. En Sharif is de man van de economie. Vrije markt, groei. Hij is ook het gezicht van uh, of het gezicht van zijn regeerperiodes dus is vooral. Infrastructuur. Hè. Sharif bouwde bijvoorbeeld de voor deze regio zo moderne en goede snelwegen in Pakistan. Hij bouwde in Punjab ook een relatief goed functionerend overheidsapparaat. Op echt dingen waar Pakistanen toch wel hele grote behoefte aan blijken te hebben. Eh, blijkt uit deze winst van gisteravond. Als premier werd hij eerder afgezet door het leger. Interessant wordt om te zien hoe die stroeve relaties zich gaat ontwikkelen. En wat hij gaat doen met Amerika. Want hij heeft ook duidelijk gezegd in de campagne dat hij echt af wil van die gekke dubbele relatie met de Amerikanen. Dus we gaan wel degelijk een ander Pakistan zien, denk ik... maar toch uh, misschien niet zo anders als sommigen hadden gehoopt. Ja, uh, want sommigen uh, van die veranderingsbeweging... Imran Khan dus zelf, heeft hij al gereageerd op zijn nederlaag? Nee, nog niet. Uh, ik heb sowieso nog weinig mensen van zijn partij gehoord vanochtend. Het zal, zal later op de dag wel komen... als de officiële resultaten bekend worden gemaakt... Uh, die had gehoopt op, op de veranderingsdrift in Pakistan. Hè, de enorme behoefte aan het opschudden van het systeem. Die, die behoefte die is er echt wel. Die is ook wel echt enorm. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld aan de opkomst. Een van de hoogste in de geschiedenis van dit land. Maar eh, mensen zien dus in Sharif ook wel de man... die de nodige veranderingen kan brengen. Imran Khan, die verliest het nota in de thuisbasis van Nawaz Sharif in Punjab. Hè. Dat is eh, toch wel voor hem heel zuur. Want hij begon anderhalf jaar geleden heel bewust... Daar aan zijn opmars. Kreeg daar toen een massa van 250.000 mensen op de been. Dat verraste toen echt vriend en vijand. Maar Pakistan blijkt gisteren toch conservatiever, behoudender dan, uh, dan gaan had gedacht. Een complete revolutie zoals hij wilde. Dat gaat de meesten hier in Pakistan toch net iets te ver. Correspondent Lucas Waagmeester. In Haarsteeg bij Den Bosch is gisteravond een scheidsrechter door een speler mishandeld. Voetballer is aangehouden en de wedstrijd is gestaakt. Tijdens het kampioensduel tussen Haarsteeg en RWB uit Waalwijk ontstond tumult... toen de scheidsrechter aan het eind van de wedstrijd een gele kaart gaf aan een speler van RWB. Zegt de voorzitter van Haarsteeg. De scheidsrechter voelde zich bedreigd, wilde van het veld af... en is toen door een van de spelers van RWB tegen de grond aan... Gewerkt. En uh, ja, toen uh, uh, heeft ons team, Haarsteeg 8, heeft, uh, eigenlijk de scheidsrechter ontzet samen met een aantal mensen die uh, langs de lijn stonden. Die zijn gelijk het veld ingekomen hebben de scheidsrechter ontzet en hem naar de kleedkamer afgevoerd. En de scheidsrechter van 50 bleef ongedeerd, maar is even helemaal klaar met voetbal. De man heeft uh, een carrière van 18 jaar achter de rug. En uh, ja, de, aan de ervaring heeft het zeker niet gelegen bij deze scheidsrechter. Maar hij was uh, op dit ogenblik wel in staat om te zeggen... dat dit wel zijn laatste wedstrijd zou kunnen zijn geweest. Zo geschrokken was hij. Ja, dat was niet het enige incident in het amateurvoetbal gisteren. In Ottoland bij Gorkum kreeg een scheidsrechter... een klap in zijn nek van een boze speler. Reden? Hij had een strafsgroep aan de tegenpartij toegekend. PvdA-lid Sander Terphuis stemt vandaag op de ledenraad van de PvdA... voor een motie waarin staat dat illegaliteit nooit strafbaar mag worden. Hij schrijft dat op Twitter omdat de indruk was ontstaan... dat hij was gezwicht voor de druk van de partijtop... om zijn verzet tegen het strafbaar stellen van illegaliteit op te geven. Fractieleider Samson zal de ledenraad ervan proberen te overtuigen... dat het beter is in te stemmen met de strafbaarstelling. Hij hamert er al weken op dat dat nu eenmaal is afgesproken met de VVD... en dat er veel tegenover staat. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Westerse farmaciebedrijven hebben in Oost-Duitsland... medische experimenten op mensen laten uitvoeren. Blijkt uit dossiers van het oost duitse ministerie van Volksgezondheid... en de geheime dienst van de DDR... die in handen zijn van Weekblad der Spiegel. Aan de experimenten zouden 50.000 mensen hebben meegedaan. Ze kregen, vaak zonder dat ze dat wisten... hartmedicijnen, bloedverdunners of chemotherapie. Zeker twee experimenten werden gestaakt nadat patiënten waren overleden. De meeste betrokken bedrijven zijn inmiddels opgegaan... in de farmaciegiganten Novartis en Bayer. Die zeggen dat de experimenten lang geleden zijn uitgevoerd... en dat er altijd aan strenge eisen werd voldaan. Op de Utrechtse Heuvelrug en in Limburg zijn vrijwilligers... weer begonnen met het zoeken naar de vermiste broertjes... Ruben en Julian in Utrecht. Zoeken ze in het bos bij Austerlitz. In Limburg zoeken mensen bij de plaats Beek... waar een bewakingscamera bij een tankstation beelden heeft gemaakt... van de vader en zijn zoons. De politie gaf gisteravond een kaart vrij met de route die de vader heeft afgelegd... voordat hij zelfmoord pleegde in de bossen bij Doorn. In Bulgarije kunnen de burgers vandaag stemmen op hun favoriet voor het parlement. Maar dat gebeurt in een sfeer van fraude en corruptie. Want gisteravond werden bij een drukkerij 350.000 blanco stembiljetten gevonden. Eigenaar is actief voor de partij van Borisov, de oud-premier. Zijn regering nam in februari na massaprotesten ontslag... Correspondent Joost van Egmond, Joost, hebben de Bulgaren nog wel vertrouwen in? Er was vooraf al heel weinig vertrouwen onder de kiezers... Dat, dat hun stem het verschil zou kunnen maken. En ja, dat wordt op deze manier natuurlijk niet beter op. Dit aantal, voor alle duidelijkheid, is echt gigantisch. Er worden zo'n 4 miljoen kiezers verwacht, maximaal vandaag. Dus 350.000 biljetten... Die, die hadden de uitslag een totaal ander gezicht kunnen geven. En de grootste oppositiepartij, de Socialisten... die neemt er nu al een voorschot op. Die riepen even dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Zo merk je kortom, het vertrouwen is eigenlijk tot een nulpunt gedaald vandaag. Dus sowieso het vertrouwen tot een nulpunt bij de partijen en bij uh, de mensen in het land ook. Hè. Veel protesten waren er al tegen de regering de afgelopen tijd. Omdat mensen steeds meer geld kwijt zijn, ook aan, uh, aan levensonderhoud. Hoe zit dat vandaag? Mensen zijn massaal ontevreden. Opiniepeilingen zeggen 75% steunt die demonstraties uh, die we deze winter zagen. Maar... Op de een of andere manier lukt het niet om dat een politiek gezicht te geven. Mensen zien geen alternatief. Er zijn tien, vijftien nieuwe protestpartijen die meedoen aan deze verkiezingen vandaag. Maar geen van die kan massaal vertrouwen krijgen. Tenminste volgens de peilingen nog niet. Want hoe het straks vandaag af gaat lopen, daar is zeker met de ontwikkelingen van gisteravond eigenlijk geen pijl meer op te trekken. Want wie gaan er aan de leiding op dit moment in die peilingen? De peilingen zeiden altijd, dit wordt een nek aan nek race... tussen de twee gevestigde partijen. De conservatieve regeringspartij, die dus in februari is afgetreden... en de socialisten. En die hebben eigenlijk de laatste tijd een beetje stuivertje gewisseld. Het gros van de bevolking denkt... Tussen die twee is er nauwelijks verschil. Dat maakt niet uit. Maar niemand weet wat nu het effect wordt van al deze onthullingen. En zeker die van de fraude van gisteravond. Of de mogelijke fraude moet ik zeggen. Dat kan zijn dat er nu veel hogere opkomst komt bijvoorbeeld. Oppositiepartijen roepen daartoe ook op. Die zeggen de enige manier om dit tegen te gaan is massaal op te komen. Vanmorgen zagen we al een iets hogere opkomst in de ochtenduren. Dat kan erop wijzen dat dat soort oproepen gehonoreerd wordt. En dan zou je dus wel eens tegen een totaal andere uitslag kunnen aankijken dan verwacht werd. Alles is vandaag mogelijk. En wanneer kunnen we de eerste uitslagen verwachten? Door al deze beslommeringen en ook doordat um, de uitslagen compleet worden hergeteld... verwacht ik eigenlijk niet dat er voor morgenochtend duidelijkheid komt. Dankjewel, correspondent Joost van Egmond. In een Frans ziekenhuis is een nieuw geval van de gevaarlijke variant van het SARS-virus ontdekt. Een patiënt is blijkbaar besmet door een ander... bij wie het virus een paar dagen geleden werd vastgesteld. Die patiënt was net terug uit Dubai en ligt inmiddels in quarantaine. Het SARS-virus kan een zware longontsteking veroorzaken. In 2003 stierven 800 mensen aan de gevolgen van een besmetting. Sinds vorig jaar september dook het SARS-virus weer op... bij zeker 30 mensen in het Midden-Oosten. Van die patiënten zijn er 18 overleden. Het is nog niet bekend waar het nieuwe virus vandaan komt... en hoe het zich verspreidt. Bij de wrakstukken van de ontspoorde goederentrein in het Belgische Wetteren... is de brandweer bezig met het verbranden van drie ton gevaarlijk gas. Het is veiliger om het gas te laten opbranden... dan om het weg te pompen, zegt de brandweer. Het afvakkelen duurt zo'n tien uur. Gisteren is al een aantal andere wagons met chemische stoffen leeg gepompt. Week na de ontsporing van de goederentrein in Wetteren... liggen nog drie mensen in het ziekenhuis. Op vijftig mensen na zijn alle evacuees weer naar huis. In Mexico wordt een Nederlander vermist. De 26-jarige man uit Curaçao kwam op 6 mei niet opdagen... op het vliegveld van de toeristenstad Cancún... waar hij met zijn vader had afgesproken. De vader begon een zoektocht zonder resultaat... en gaf gisteren zijn zoon op als vermist. De 26-jarige man bestudeerde sinds begin dit jaar... op het schiereiland Yucatan het erfgoed van de Maya's. Begin deze maand maakte hij ook een uitstapje... naar een eilandje voor de kust bij Cancún... maar daarna is niets meer van hem vernomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen bevestigen... dat in het zuidoosten van Mexico een Nederlander wordt vermist. Sport. Zonder zelf te spelen is Barcelona weer kampioen van Spanje geworden. rivaal en titelverdediger Real Madrid kwam bij Espanol... niet verder dan een 1-1 gelijk spel... waardoor de Catalanen hun 22e landstitel konden bijschrijven. We praten erover met correspondent Edwin Winkels. Had Real Madrid nog geloof eigenlijk in het kampioenschap? Niet echt. Uh, veel reserve spelers sterren als Ronaldo, Tabi Alonso, dat weet je niet mee. Omdat, uh, sorry, Ronaldo, ja. omdat Real Madrid uh, vrijdag de bekerfinale tegen Atletico Madrid speelt. En uh, dat voor hun veel of veel belangrijker was in de achterstand. En de competitie was zo groot dat het kampioenschap uh, elk moment uh, feit zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld als Barcelona vandaag zelf zou winnen. Ja, want die spelen vandaag in Madrid dan, maar dan tegen Atletico. Um, dat betekent eigenlijk geen huldiging, neem ik aan vandaag als ze toch in Madrid zitten helemaal. Nee, daarom. Ze dus reizen vandaag. Ze waren gisteren gewoon allemaal thuis. Er is een klein feestje geweest in de stad... maar er kwamen maar 1500 mensen op de Ramblas af om het daar te vieren. En voor morgen is dan overmorgenavond morgenavond... een hele grote tocht in een open bus door de, door de stad gepland... en dan gaan ze het vieren. Nee, hoe hebben ze gereageerd in Barcelona? Ja, het zat er al lang aan te komen, natuurlijk. Het komt naar grote teleurstellingen in de Champions League dat ze door Bayern München werden uitgeschakeld. Maar zoals iedereen zegt, het is toch een, een belangrijk toernooi. Het Spaanse kampioenschap. Het is de vierde titel alweer in vijf jaar. Uh, ze hebben Real Madrid gewonnen vorig jaar. Die hebben ze toch weer verslagen, ver achter zich gelaten. Dus uh, man, ik neem aan dat we morgen weer grote tafereelen van feestende mensen zien. Ja, je zegt het al, hè? die Champions League, uh, toch ondanks dat. Het, is niet, het, het seizoen is wel geslaagd alsnog. Ja, iedereen zegt dat de spelers ook. en zegt je moet toch wel heel goed zijn een heel seizoen om dit te kunnen winnen. Real Madrid zo zover achter je te laten. En de voorzitter, Rossé, zei gisteravond laat en zegt dit is echt niet het einde van de cyclus. Dat hebben we bewezen. Volgend jaar komen we weer, gewoon weer keihard heel goed terug en zal Europa ons weer zien staan. Dankjewel, Edwin Winkels. Vanmiddag speelt Manchester United de competitiewedstrijd tegen Swansea City. Bijzonder duel, want het is de laatste thuiswedstrijd voor Sir Alex Ferguson. Maar de manager is niet de enige die afscheid neemt van het eigen publiek. Ook Paul Scholes wordt uitgezwaaid. De 38-jarige middenvelder maakte gisteravond bekend... dat hij na 19 jaar profvoetbal definitief mee te stoppen. Het is de tweede keer dat Scholes een afscheid aankondigt. In 2011 zette hij ook al een punt achter zijn carrière... om een half jaar later weer terug te keren. Nog een keer de hoofdpunten. Status quo Pakistan houdt stand. Scheidsrechten mishandeld in Brabant. En menselijke proefkonijnen in DDR. Verkeersinformatie is er ook, René Passet. Met een file op de a 28 mark van Zwolle naar Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij het knopen op het Hatsamerbroek. Drie kilometer staat er inmiddels. Je hebt daar vier rijstroken. Daarvan zijn er nu twee afgesloten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Omroep Max met de perstribune.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 Welkom bij de haal, hier over de Ja, dit is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. We kijken terug op de afgelopen media- en sportweek... en we kijken vooruit naar wat op dat gebied te verwachten is. In uur 1 altijd een gast uit de wereld van de media. Komt u iemand uit de sport? Dit uur Cornald Maas, presentator van de culturele talkshow Opium. Het seizoen zit er net op... Maar het is ook uh, Mister Song Festival. En met hem kijken we natuurlijk naar het evenement dat ons te wachten staat in Malmö in uh, Zweden. Belangrijk evenement. En uh, als gezegd, een gast uit de wereld van de sport in het tweede uur. Robin van Galen, waterpolocoach. Vroeger zelf ook wel waterpolo-speler, Maar een carrière in de knop gebroken op dat gebied. TV-rustecent Ron Vergouwen is er natuurlijk met Cassie Kijkeron. Waar gaat het over? Ja, of het nu aan het ontluikende lente weer ligt, ik weet het niet. Maar via de programmamakers gieren momenteel de tv-hormonen door je scherm heen. Een overdaad aan emoties kwamen er deze week op de kijker af. Daarom dus zometeen Cassie Kijker vol liefde, seks... En vooral Jank TV. Vliegende keeper, Zul van der Wart, is de komende weken bij de spelers van het kampioensteam van het EK voetbal. 1988, alweer 25 jaar geleden. En bij wie ben jij deze week, Jules? Ja, het, ik ben in, in Helmond en daar praat ik. Zometeen in met Berry van Aarle. Je weet het wel, de, die in één jaar de Europa Cup won met PSV, maar ook Europese kampioen met, uh, met het Nederlands elftal. Dus Dus zometeen Berry van Aarle. Voor vragen en opmerken kunt u deperstribune.nl bereiken... of via Twitter, dat mag ook, hashtag #perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Cornel Maas. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, het zijn spannende dagen, spannende weken... zo op weg naar het Songfestival. Uh, ja, nogal. Vooral omdat het, uh, het tijd wellicht uh, goed keert... En, en wij uit ons nationale lijden worden verlost... als dinsdag blijkt dat Anouk de finale heeft gehaald. Ja, waar ik het op rekenen. Ja, ik wou zeggen, is dit hoop, verwachting? Of, uh... Het is hoop, verwachting, enige vorm van kennis. Oh. Uh, niet van, <laughs> uh, niet van uh, al te grote desillusies en illusies in elk geval. Uh, zij heeft een lied waarvan heel veel Nederlanders in het begin zeiden... ja, het is niet typisch Songfestival en het is niet ja. typisch Anouk. Dat lijken mij nou juist garanties... voor. Een, een, een, een, een goed optreden en in ieder geval voor een grote kans aanstaande. Dit maar wat vind jij zo mooi, a, aardig, interessant aan dat Songfestival? Wat trekt je aan? Er uh, nou zijn heel veel dingen. Het is natuurlijk voor een deel nostalgie... omdat ik ermee ben opgegroeid, omdat het vroeger een groot nationaal evenement was. Weet en... je de eerste winnaar die je bewust meekreeg? Uh, ik mocht voor het eerst kijken in ja? 1974, toen ABBA won... Met Zo. Waterloo. Dus oh, was ja, dat, is een, dat is een vliegende start geweest. heb je voor een leven lang een trauma opgelopen. <laughs> of tegenovergestelde. Ik... Nou ja, ik bedoel, die berg wordt nooit meer beklommen. Nee, maar... nou ja, daarna is het natuurlijk het jaar erop dingen dong voor Nederland. Oh, ja. Een beetje in de lijn van ABBA. Maar we hebben ook heel wat magere jaren gehad. Althans Nederland. Ja, nou presenteer je, meen ik, aanstaande zaterdag vanuit... Uh... Amsterdam, het Songfestival? Ja, in de Lamar heb ik vorig jaar bij ontzettend van commentaar, zal ik me een grote avond georganiseerd waarbij we met duizend man naar het festival keken. En dit jaar komt bij dat ik daar dan ook de punten doorgeef namens Nederland en een soort live voorbeschouwing op de wedstrijd doe van een half uur, een opdracht van de tros. En dan blikken we vooruit op de finale van die avond en er zit dus allemaal publiek bij. Ja, maar het is wel surrogaat voor jou natuurlijk, hè? Het commentaar is het hoogst haalbaar. Is dat zo, ja? Ja, vind ik wel. Maar was die droom er al vroeg dat je dacht, ik moet toch een keer commentator worden bij het songfestival? Niet echt. Maar het is wel van natuur en altijd zo geweest. Kijk, in de jaren zeventig, mijn vader had een transportbedrijf... die werkte toen nog op zaterdag, dat was in die tijd zo. Is, ging dat, ik mee. is dat inderdaad dat transportbedrijf wat ik nu nog zie met die grote maas? Nee, dat is maas. een andere maas uit oh. Limburg. Dat oh. was een kleinere, bescheidenere oh. maas uit West-Brabant. En uh, daar ging ik hem mee naar zijn kantoor. Daar tikte ik boekjes voor mijn moeder. Die gingen oh. over media en televisie en weet ik veel wat. Nou, oké, okay, dat ben ik later allemaal gaan doen. Maar die gingen ook stevast elk jaar over het Songfestival. Dus het is een soort ja, gek gen dat in mijn uh, lijf zit... En ik heb wel altijd van, uh, over, nou van gedroomd is een groot woord, maar ik wilde er altijd wel professioneel mee te maken hebben. En toen ik ooit aan Willem van Beuzen kom, Wijlem, Willem van Beuzen kwam werd voorgesteld. Heel wat jaren geleden hebben we samen ook weer een vriendschap opgebouwd. Hij was natuurlijk heel lang de commentator van Nederland. Ja, ik zeg zeggen, de betreurde Willem, hè? bekend ja. in de omroep uh, natuurlijk. Zeven jaar geleden Dezio. overleden inmiddels. Ja, ja, is... En tot het jaar daarvoor uh, commentator geweest. Ja. En in de laatste twee jaar dat hij, deed, deed hij iets samen met mij. Ja, Zeg, en, en jij was commentator af, omdat je Sineke beledigd had, hè? Twitter, ja, een paar jaar mensen, geleden. Ja, je ik, had iets van over Sieneke gezegd. Ik de tweet nu nog een keer haalen. Nou, hel, Ja, herlezen maar. Ik eens, weet je op. heel scherpzinnig bent, dus let op, er komt hij Het was in de week dat Geert Wilders de verkiezingen overtuigend won. In de week dat Sineke onderwerp van verhaal was in de New York Times, notabene. En in de week dat Joran van Sloot een opspraak was ja. geraakt. En mijn tweet was, grappige exportproducten heeft Nederland toch? Dubbele punt. Geert Wilders, Joran van der Sloot en Sineke. Ja. Maar niets was minder waar het klopt feitelijk allemaal, maar de tros stoorde zich er blijkbaar vreselijk aan. De tros was not amused. En ik had natuurlijk geen contract verder of zo met ze. Want ik, ben, uh, ik heb een contract bij de AVO vanwege opium. Maar zeiden na dat jaar. Uh, nou, we maken van je diensten geen gebruik meer. Maar dan moet ik erbij zeggen dat toen het festival bij de NOS zat. Ja, het, het switchen naar de Tros ook. Hè? Ja, en toen, eigenlijk toen ik mijn eerste gesprek bij de Tros had, was het al zo dat zij zeiden: Cornel, we willen heel graag gebruik maken van je adviezen, maar voor ons bij je te veel een Avro-gezicht. Mm. Dus niet het commentaar, maar wel graag allerlei andere dingen. Uiteindelijk hebben we compromis gesloten en ben ik het samen met Daniel Dekker gaan doen om vervolgens, uh, laten we zeggen, bakzeil te halen. En het jaar erop helemaal niets meer te doen op dat gebied. Zeg maar vanaf 1 januari uh, uh, gaat de grote familie Tros samen met de Avro, waar jij werkt. Dus via die deur kun je volgens jou weer gewoon het festival zijn natuurlijk. Het festival longt en verbroedert. Ik zei het net al, ik ga nu in opdracht van de trosnoten benen... Ja. live op Nederland 1 een programma presenteren zaterdag voorafgaand aan de finale. Dus laten we dat als een prachtige voorzet of maar paas beschouwen. reken je er ook wel een beetje op? Uh, nou, nou, niet zo veranderd als in de omroepwereld. Dus ik reken, ik reken er pas op als het echt zo is. Want je stoot je neus lelijk mee als je in dit omroepbestel hmm. hoopt... op zelfs toezeggingen die zijn gedaan. Dus ik reken me niet rijk, laat ik het zo oh, zeggen. Cornald, we kijken altijd even in het archief uh, van beeld en geluid... om te zien wat de gast uh, van de dag uh, zoal gedaan heeft op radio en tv. Het oudste fragment wat we van je konden vinden dateert uit... Uh, 1990. Ja, je eerste tv-optreden was bij Paul de oh. <tieden> Het is wel leuk om uh, een man uit te nodigen die gepromoveerd is op het so Eurovisie Songfestival. Het is Cornald Baas. Applaus. <applaus>, <applaus> hoe, hoe, wat hoe heet uh, dat? Het heet uh, Recht op in de Wind. Het is opgedragen aan Marga Bult, die uh, 83 punten vergaarde. In 1987. Hm. Welkom bij de halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Belgrado. In de jurk van Martwissen knalde Hint. Het was klassie, elegant. In de hoop dat natuurlijk de telefoto's en vooral de jury's hier oog en oor voor hebben. Ja, zoals ik voorspelde, dat is Noorwegen. Dat betekent dat Hint het niet heeft gehaald. En Nederland zit er voor het vierde jaar op rij niet bij. Cornal, Maas, mijn tafel hier. Het nieuws dat de tros. De uitzender wordt van het Eurovisie Songfestival. Ja. Jij was namens de NOS jarenlang de commentator van dienst. Staat dat nu op de tocht? Ik heb geen idee, misschien zetten ze volgend jaar Jan Smit wel neer. Cornald Maas, uh, echt daadwerkelijk ontslagen. Of in ieder geval, uh, ja, hij werkt niet meer bij de Tos. Cornald? Hé, hey, Cornald, met Giel spreek je. Goedemorgen. Dat is, uh, dat is even schrikken, of niet? Ik moet je wel zeggen dat ik gek genoeg anders dan mijn eigen vrienden... steeds een soort voorgevoel had. Vroeger of laatste me toch wel voor mijn dienstje zouden bedanken. Brigitte Kaandorp zet in het theater haar leven op de rails... En vrouwtje Tuinman gluurt bij de buren. Welkom bij de eerste aflevering van Opium. Welkom bij Canal Pride. Een grote botertocht die onderdeel is van Gay Pride hier in Amsterdam. Ik zal proberen van de boterverslag te doen zometeen. Live vanuit Amsterdam is dit. Het 46 e Gouden ring Gala. Dank jullie wel. Fijn dat jullie hier net uh, z'n allen zijn. En ik hoop vooral hier vooraan dat de kapsels en de decolletés een beetje vuurwerkbestendig waren. Voor ons zit het seizoen er hier in het De Lammer Theater helaas alweer op. Maar op 17 juni keren we terug met een reeks live uitzending vanaf het Oerel festival op Tesschelling. Dus heel graag tot dan. Daar nou, komt heel wat voorbij vanaf 1990. Ja, ik moest wel beginnen onder het eerste fragment, het oh, alleroudste, rechtop Jansson? in de wind. Oh, ja. ja. Omdat uh, dat was natuurlijk een set-up met Paul de Leeuw. Maar het grappige was, ik had dus gesuggereerd dat ik daar heb was afgestudeerd. Het heeft me nog jaren achtervolgd. Hmm. Tot de dag van vandaag. Dat mensen denken dat ik werkelijk op het songfestival ben gepromoveerd. Ja. Dat dan weer niet. Het kan, want we hebben ook, we hebben ook hoogleraren die alles weten van carnaval. Hoor. Ja. Uh, helemaal pleiachtig. Weet uh, ik ook alles van, ja. trouwens. Is maar dat is dan dan? Al, ja, ja, maar jij komt uit bergen op Zoom. Ja, dus opgegroeid met carnaval in ja. hoge mate. het Nijpels is daar ook uh, geboren. En die, die gaat er volgens mij. Altijd weer terug, hè? de ja. VVD-aanvoeren. En om de dus cirkel helemaal rond te maken... die reist vrijdag ook weer af naar Melmeu om daar de finale van het Songfestival mee ja, te maken. Nijpels? Als voorzitter van, van de het bestuur Tros. van de zeggen oh, Dat is niet vanwege zijn grote liefde voor het Songfestival. Nou, wel of, hoor. Ja, of van muziek, opgegroeid met carnaval, jawel. Ja. Oh, nou, ja. <laughs> uh, als je dat rijtje zo hoort, hè, wat zou je niet meer doen? Denk je? Televisiering gala zou ik niet meer doen. Wat is daar mis mee? Uh, omdat ik in dat jaar uh, te weinig de gelegenheid kreeg om mijn eigen toon te zetten. Ik was onderdeel van een groot keurslijf dat eigenlijk amper bij mij past. Ik kan heel goed grote zalen bespelen met publiek... maar het moet zich wel voegen bij een beetje mijn toon. En daar kon ik mijn eigen toon nauwelijks kwijt in dat grotere opgetuigde geheel. En ik vind ook achteraf wel dat de Avro mij daar wel heel erg voor de leeuwen heeft geworpen. Want ik had in die zin geen ervaring. Ik heb nee. het één keer gedaan. Ik zou het dan liever nog een keer hebben gedaan. Om te bewijzen dat als ik het meer naar mijn hand kon zetten... dat het dan beter zou gaan. En die kans heb ik niet gekregen. Nee. Zoals ik alle andere kansen dus dus heb. Is verlaten. dat het geval van wat kan die jongen goed opium presenteren? Um, nou ja, ik denk dat de Avro volgens mij heeft gedacht toen... Weet je wat, dat is toch niet helemaal wat we willen. Nee. We willen iets op, uh, laat hem nou maar het gezicht van de cultuur zijn... in de meest ja. brede zin van het woord, waar dan ook weer het songfestival onder valt... maar niet zo'n met veren en toeters en bellen opgetuigd gala. Zeg, hoe ziet de toekomst van opium op televisie eruit... als straks alles weer samengaat met elkaar en er nieuwe programma's komen? Ja, het gekke is juist dat je door alle bezuinigingen... en door het samengaan met de tros, die natuurlijk niet, laten we zeggen... de kleine cultuur bedient, zou vermoeden dat kunst en cultuur op de tocht staat. Maar meer dan ooit is eigenlijk kunst en cultuur een soort speerpunt aan het worden ja. voor de AVRO. En ik ben het gezicht daarvan. Dus concreet weet ik sowieso dat opium tot en met december van dit jaar doorgaat. Dus na de zomer ook weer. Maar mijn contract loopt heel veel langer. En dat de AVRO echt wil dat dat programma blijft bestaan. En dat ik daar het gezicht van blijf. Daar wordt uh, stevig op ingezet. En mij wordt eerlijk gezegd steeds gezegd dat het uh, geen schijn van kans is dat ja. het gaat verdwijnen. En ook in de onderhandelingen met de Tros is dat kunst en cultuur heel erg veilig gesteld. Mooi. So, uh, we willen altijd van onze gast weten wat het nieuws van de week is. In jouw geval? Nou, ik heb me gisteren uh, nogal ernstig vermaakt... om uh, de, de opmerkingen die Jad Bussemaak heeft gemaakt in Trouw. Uh, dat zij uh, uh, pleit voor een grote economische onafhankelijkheid uh, van vrouwen. Dat vrouwen zich niet afhankelijk moeten maken van hun mannen. Uh, en uh, dat er zoveel ophef over was op Twitter tegelijkertijd. Vanuit de SGP, vanuit de blad opzij. En ik dacht, ja, niemand heeft nog echt gelezen wat ze heeft gezegd. Er was al een interview in Trouw geweest. Maar uh, de nota uiteindelijk was toen nog niet bekend. Nee. Ik begreep de ophef eigenlijk niet maar meer. Niet, uh, niet helemaal. Nou ja, het was zaterdag weinig nieuws, denk ik. Ja, maar ja. nou, ze heeft wel een punt natuurlijk, omdat Tuurlijk. mijn eigen moeder bijvoorbeeld ja. uh, in de tijd ook nogal niet voor haar, haar eigen economische omstandigheden kon zorgen toen ze gescheiden was van mijn vader bijvoorbeeld. Ja, zo even naar de minister luisteren. In Nederland zijn wel steeds meer vrouwen gaan werken, gelukkig. Maar we constateren ook dat uh, nog minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig is. Ja. Nou ja, inderdaad, nou, ze heeft een punt uh, natuurlijk... om daar nog even de aandacht op te vestigen. Maar dat geldt vooral voor de jonge generatie. Want als je nee. de generatie van mijn moeder neemt... er waren heel veel vrouwen vroeger al nee. die... ja, als ze, als ze kinderen kregen, dan, huppakee, dan moesten ze stoppen met werken. En die zijn nooit in de gelegenheid geweest om zichzelf te ontplooien... en hebben later ja. nooit meer de kans gekregen. Nee. In maatschappelijke zin dan. Cornald, we praten straks verder natuurlijk over uh, het Songfestival... over opium, over zaken waar je vandaag de dag uh, mee bezig bent. Voor vragen aan Cornald kunt u terecht op deperstribune.nl... Twitter mag ook, hashtag #perstribune. De testribune. Een paar zaken uit de wereld van het media nieuws die opvielen. Matthijs van Nieuwkerk krijgt uh, eindelijk zijn zin. De wereld draait door, verhuisd uh, in januari naar 7 uur, Nederland 1. En de makers van DWDD die waren al een tijdje bezig aan het lobbyen voor een verhuizing naar uh, net 1. Waarschijnlijk zullen de kijkcijfers stijgen, want er is geen concurrentie meer met uh, het NOS-journaal. Ook zal Matthijs geen last meer hebben van de voorbeschouwingen van de Champions League wedstrijden. Waardoor zijn talkshow nu uh, geregeld wordt ingekort. Vorige week bijvoorbeeld was er nog een uh, kleine irritatie tussen hem en uh, de net geridderde Jack van Gelder. Na een afkondiging van Matthijs. Uh, ja, het voetbal staat voor de deur. Het is dus altijd, uh, nou goed, niet meer, mopper, niet meer <tosses> Heb het goed, tot morgen! <tosses> Nou, dat is toch weer meegenomen dat Matthijs van Nieuwkerk niet erg vindt dat we met voetbal gaan beginnen. Want goedenavond over een paar minuten. Zij weer weer met de Champions League. Ja, zo gaat dat dan op de buis. Dan vechten <laughs> ja. over de hoofden van de kijkers uh, dit soort feestjes. Ja, op, ook wel oprechte irritatie. Ik snap ja. die irritatie van van Nieuwkerk wel hoor, bij al het voetbal. Of het naar Nederland 1 gaat en dat zo heel veel meer gaat opleveren, weet ik nog niet eens. Helemaal zeker natuurlijk, omdat bijvoorbeeld, Albert Vlinder roept nu niet voor niks uh, dat hij niet bang is. Wat waarschijnlijk wil zeggen dat hij het wel is. Maar de, het gaat voor een deel ook dubbelen nu met RTL Boulevard. Ja. Ja, wat gaat er met lingo gebeuren? Dat Arme met lingo. lingo. Nou ja, tenzij de minister-president als destijds balkanende ja. zich gaat inspannen... Uh voor uh, Lucille, hè? Ik vrees dat er een parlementaire enquête aankomt. Ja. <laughs> nou, in ieder geval deze week. De nominatie is bekend geworden voor de zilveren schijf, belangrijkste vakjuryprijs voor tv-programma's. In de jury zit onze eigen tv recensent Ron Vergouwen. Na een stemming kwamen de documentaire serie Het nieuwe Rijksmuseum en de dramaseries volgens Robert en Moeder. Ik wil bij de revue als genomineerde uit de bus. En over een maandje wordt uh, de winnaar bekend. Kan jij al een keuze maken nu? Nou, ik vind dat ze precies de drie beste programma's van het afgelopen seizoen uh, genomineerd hebben. Ja. En ik zou uiteindelijk gaan voor de documentaire serie... van Oeke Hoogendijk over het Rijksmuseum. Omdat die gigantische krachtsinspanning die zij geleverd heeft... van tien jaar, dat volgen, niet opgeven en maar doorgaan... en dat al dat materiaal zo'n spannend vierluik destileren... dat veel zegt ja. over hoe uh, bepaalde politieke werelden... en mediawerelden in elkaar steken, ook, museumwereld ook. Dat vind ik echt heel knap. Ze hebben bovendien in prachtig vorm gegeven... Maar ja, die drameciers vind ik ook geweldig. Ze hebben echt een hele goede keuze ja, ja, gemaakt. Is het een keer. Mooi, mooi rijtje. Wel jammer trouwens dat, dat. De, de, de nummer twee nu niet meer een eervolle vermelding kan zijn... in het huidige nee, systeem. Die eervolle nieuw, vermeldingen zijn al vergeten. Ja. Ja. Voor de radio tegenhanger van de prijs, de zilveren reismicrofoon... zijn genomineerd de Radio 1-programma's... Bureau Buitenland, Plot en uh, 538-DJ Edwin Evers. Al daar een uh, keuze? Nee, heb ik niet 1, 2, 3... Nee, hoeft niet. Deze week was het meest besproken nieuwsonderwerp, natuurlijk, uh, de vermissing van de broertjes Ruben en Julian, negen en zeven jaar oud. Journaals, nieuwsrubrieken. Ze kwamen bijna elke uur met uh, nieuwe informatie over het spoor dat uh, de jongens gevolgd zouden kunnen hebben. We beginnen met de zoektocht naar twee vermiste broertjes. De politie heeft de twee broertjes die sinds gisteren worden vermist nog niet gevonden. Vreselijk nieuws vandaag. Heel Nederland heeft het erover. Nederland is in de ban van het vreselijke nieuws dat twee broertjes spoorloos zijn verdwenen. 25 tot 30 rechercheurs zitten momenteel op deze zaak. Wij zijn er niet voor om uh, uh, bij te dragen aan uh, uh, het terugvinden van die jongens. Hoe tragisch en verdrietig het verhaal ook is. Onze taak als nieuwsorganisatie is om te berichten wat er in de samenleving gebeurt... Laatste spreker, hoofdredacteur Marcel Gelau van de NOS. Hij reageerde op reacties uit de sociale media... dat de nieuwsrubrieken wel een verlengstuk lijken te worden... van de opsporingsinstanties. Ja, Zo gaat dat natuurlijk met Facebook, Twitter en uh, noem het maar. Ja, en over, over wat er speelt in de samenleving. Ja, Wat zegt het eigenlijk over de samenleving? Vooralsnog niks. Dus ik zou in die zin als nieuwsrubriek toch terughoudendheid betrachten... bij een onderwerp als dit. En waar ik al helemaal slecht tegen kan... is het emotionele machtsvertoon dat erbij komt. Natuurlijk is het erg, maar wat moet je er verder over zeggen? Nou ja, wat mij opvalt is ook dat journalisten dan zeggen... het vreselijke nieuws, ja. Weet je, ja, nieuws is per definitie vreselijk... waar het ook over gaat, doorgaans. Ja, maar het is natuurlijk een concreet verhaal ja. wat iedereen kan raken... maar dat vind ik ook meteen nou ja. makkelijker aan als je dat zo invult. Ja, nou ja, iedereen is er blijkbaar toch mee bezig... Ja. Uh, en, en, en wil dan uh, als je een journaal aanzet even kijken van... zouden ze al gevonden zijn? Ik zou het tot een zakelijk bericht maken, ja. maar ja. Onze vliegende kip. Sinds een paar weken hoort u dus zijn serie... over de helden van het EK van 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK... vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend openste. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kip. Ja, vliegende kip. hij, dat is uh, Jules van der Wart. Ja, Berry, goedemiddag. Uh, leuk dat ik bij jou thuis mag zijn. Uh, als je teruggaat naar 19 88, dat moet voor jou een, sorry, een bijzonder jaar zijn geweest. Want je werd met, uh, met PSV Europees kampioen. Je won de weken met de grote oren in, in een uh, fantastische finale. En later in die zomer werd het nog mooier. Want toen werden jullie Europees kampioen met Nederland zelf dan. Hoe kijk je zelf terug op die periode? Ja, uh, ja mooi natuurlijk. Uh, 1988 is, uh, ja, als ze aan mij vragen van uh, het hoogtepunt uit de carrière... Ja, dan is het voor mij in één adem te noemen het jaar 1988. Ja, dan werden we kampioen. We wonnen de knvb beker, uh, pakten de Europa Cup en daarna nog het EK winnen. Ja, dat zijn vier prijzen, grote prijzen in één seizoen. Ja, dat is, dat is uh, mooier kan eigenlijk niet. Ja, ik zit bij jou thuis. Uh, ik zie eigenlijk niet heel veel van die periode. Maar ik weet wel iets waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar wat het aardig is, Theo Maassen... Uh, die heeft op uitnodiging van de Twins Welle, een museum in Enschede, uh, samen met tien anderen... hun favoriete speler uh, uitgekozen. En daar is tentoonstelling van gemaakt. Theo Maas heeft dat gedaan. Die is een groot fan van jou. Wat, wat, wat weet je van hem? Ben je ook een groot fan van hem? Ja, ik ben zeker een groot fan van hem. Hij komt ook uit, uit, uit het zuiden en uh, is PSV-supporter. En zo zijn wij eigenlijk uh, uh, tot elkaar gekomen. Uh, hij wilde een keer een, een stukje over mij maken in een show... De belde hij mij op, vroeg je toestemming voor netjes. En ik zei, nou ja, zeg, doe maar wat je, wat je me wilt. zeggen. Maar haal me niet helemaal in de dus, uh, slijk. Uh, nee, en het uh, komt goed en kom maar kijken. En uh, zo zijn we, ja, dat ben ik er geweest. En uh, had hij een stuk over mij gemaakt over het Helmondse. en uh, ja, wel vrienden gebleven. Want je vond het leuk wat hij deed. Ja, ik vond het leuk. Ah, ik ben niet zo moeilijk. Dus wat dat betreft, uh, maar hij, hij maakte een hele leuke show van. En uh, ja, zo hebben we contact gehouden. En zo zien we elkaar nog wel eens bij een show van hem en, en uh, onop bij PSV. Komt hij vaak kijken? Uh, niet. Ja, hij zit ook met zijn uh, optredens natuurlijk. Maar hij, uh, ja, regelmatig uh, zie ik hem wel in het spelersom. Ja. Ik ben uh, laatst keer in Twente wel geweest in het museum. En ik heb wat beelden gemaakt. Want jij bent niet geweest, hè, maar dit is echt een tentoonstelling... Uh, waarin een, uh, elke speler een bepaalde nis heeft... waarin te zien is wat die speler heeft overgehouden. Nou zag ik zelf een mooi plakboek met allemaal krantenknipsels. Was die van jezelf? Nee, nee, nee daar had ik zelf geen tijd voor. Mijn moeder, mijn moeder vond het wel leuk om, om de krantenknipseltje de bij te houden en in, in, een, in een boekje te doen. Later heeft mijn vrouw het overgenomen, euh, na het overlijden van mijn moeder. Maar die is ermee begonnen en, en zo is het langzaam tot een, twee of drie plakboeken gekomen. Ik kijk nu even naar het beeld ook en dan zie ik ook daar links zag ik een foto van jou. Met, uh, met Sonny Chiloi. Ja, volgens mij, ik, ik durf het niet zeker te zeggen. Maar volgens mij was het mijn eerste Interland. Dat, die uh, wedstrijd uh, uit in Polen. Ja, die toevallig voor mij goed afliep. Dat er uit mijn voorzetten uh, uh, gullet twee keer scoren. En dat we gekwalificeerd waren voor het EK in Duitsland. Dus was dat echt je debuutwedstrijd? Dat was echt mijn debuut, ja. En, um, dat ja. gaf je wel een visitekaart. Ja, want ik herinner hem nog als een van, de, van jouw mooiste wedstrijden. Ja, nee, zeker. dat was een van mijn, zeker een van mijn belangrijkste wedstrijden. Dat was natuurlijk mijn eerste interland. Ja, je weet niet wat er uh, goed uh, wat er komen gaat. En, ja, die viel voor mij goed uit, ja. En ja, je had je naam gevestigd. En Hoeveel interlands heb je gespeeld? Uh, later, ik vind, voor het doen iets te weinig. Hè, mijn blessures, maar ik ben aan, uh, tot aan de 35 gekomen. Toch wel netjes. Ja, ik vind het prima. Ik, heb, uh, ik, ik, ik ben tevreden met hoe het gegaan is. Ik heb alles uit mijn carrière gehaald wat erin gezeten. Dan gaan we zo meteen wat verder over praten, over jouw uh, carrière. Oké. Okay. Jules van der Wart, in gesprek met Berry van Hij Heeft alles uit zijn carrière. Dat is mooi als je dat kan zeggen, hè, natuurlijk. Alles, alles. uit je carrière, alles, alles door goed streven. Cornel Maas, uh, journalist, schrijver, televisie, presentator... Uh, het Songfestival. Dinsdag eh, eerste halve finale in Malmö. Kun je nou eens beschrijven wat daar nu gebeurt? Want daar zijn ik weet niet hoeveel journalisten... Ja, die Anouk allemaal niet te spreken krijgen. Hoe komt omdat dat? Ze, omdat Anouk, eh, nou, ze heeft, is niet echt publiciteitsschuw... maar ze gaat gewoon haar eigen spoor daar... en zij ziet er geen nut van in... om eindeloos maar iedereen te woord te staan. Ja. En het, misschien, vorig jaar was res Lorien... die uiteindelijk won voor Zweden... heeft met militaire precisie voor één of twee persmomenten gekozen. Wat volgens mij ook effectiever is... dan wanneer je 20 twintig keer per dag laat interviewen en dezelfde vragen laten stellen. En zij wil zich afzonderen, focussen, het grote werk is voor haar... die drie minuten van dinsdagavond ja. en eigenlijk ook de dress rehearsals die morgen plaatsvinden voor Nederland en that's it. En verder ja. geen gedoe. Veilig in de eigen entourage. Verkeren we, maar we, we, willen wij als consumenten uh, zo ver vooruit alles al weten? Het is pas volgende week. nou Het is aanstaande dinsdag, dus best snel. Jawel, maar die, die mensen zijn er al, al een paar dagen. Ja, die komen dan, omdat de laatste persconferentie... verliefde ja. zegt de enige die Nederland gaf was afgelopen vrijdag... en de oh. eerste repetitie van Nederland, een van de twee slechts... was afgelopen maandag al, nu in 39. 30 landen meedoen, is dat schema enorm opgeschroefd ja. geraakt nee, nee, maar ik bedoel, je... Cornhout, waarom zou je de repetitie moeten zien? Waarom zou je er moeten spreken? We zien het wel in de halve finale. Ja, maar dan hoef je er ook niet heen als journalist, zou je zeggen. Dan niet zo vroeg. Nou, weet ik niet, want kijk bijvoorbeeld vandaag is er dan het grote opening. De officiële opening is vandaag, daar wil je ja. dan als journalist wel bij zijn. Bij zo'n persconferentie, ja. de enige die Nederland gaf afgelopen vrijdag, daar wil je ook wel bij zijn ja. om alleen al te registreren hoe zij dat doet, hoe ze dat ja. aanpakt en hoe ze buitenlandse journalisten nee, te Nee, horen maar ik, ik, ik plaag je een beetje. <laughs> uh, is, is het zo belangrijk om daar nu al uh, zo massaal voor uitrukken. Nou, is het evenement zo belangrijk? Nou, dat lijkt me wel net zo belangrijk? belangrijk als een WK voetbal of een belangrijke internationale atletiekwedstrijd. 39 landen is het doen hij. helemaal bij te gronden. Als je dat vertelt. Het is het, is het grootste televisie-evenement ter ja. wereld. Ja. Met een productie die zijn weergaan niet kent. Zeker. Maar het gaat om liedjes. Het gaat om liedjes. Ja. Andere dingen gaan om doelpunten of, uh, of ja. een bal tennis net overvliegt of niet. Ook oh prima. Nee. Maar je uh, vindt de aandacht niet overtrokken. Nee, ik denk juist dat als je het wil doen... Uh, kijk, vorig jaar deed een zangeres van Nederland mee die hartstikke leuk was. Joan Franca die had modellen bij zich die muzikanten moesten spelen. En pas toen ze daar waren in Baku... gingen ze ongeveer nog een keer uitvinden hoe ze op het podium moesten staan. Dat, is, dat zou in de voetbalwereld ondenkbaar zijn. Dat je een week voor een belangrijk toernooi ja. nog een keer gaat staan trainen. En dat zegt ook iets over de Nederlandse mentaliteit. En ook iets waarom het zoveel jaren niks is geworden. Gebrek ja. aan urgentie, gebrek aan overtuigingskracht, gebrek aan voorbereiding. Die staat. Het evenement is in Zweden. Het is, uh, het is inderdaad al wat langer aan de gang uh, in aan. Heel Europa is er, hebben we net gehoord. Uh, zullen we eens kijken wie hoog in de peilingen staat? Denemarken, Noorwegen en Rusland. allemaal Engels is trouwens. Ja, er zijn ook wel liedjes in de eigen taal hoor, dit jaar, oh. maar de, over de meeste oh. liedjes zijn in het Engels inderdaad. Kun je iets zeggen over het niveau? Uh, het niveau is zit jaar wat minder hoog dan vorig jaar vind ik, omdat er niet de echte uitschieters uh, bij zijn. Het Noorse nummer dat je net hoorde, Tweede, yeah. vind ik een van de allerbeste van dit jaar, omdat het modern is, niet geschreven is vanuit een verondersteld idee of wat een songfestivalliedje moet zijn. En een beetje in, de, in het kielzochtlicht van Euphoria van vorig jaar, duister elektropop, zal ik maar zeggen, hedendaags, het praatige gevoelig. Dat vind ik dan nog de beste van deze drie die je net liet horen. En nou, dan gaan we even kom meteen uh, muziek laten horen. Mm. Heb ik me laten vertellen uh, via Bulgarije, Litouwen en Israël. Uiaf, nu komt ma, mijn, Speciaal voor jou niet in het Engels, in het Hebreeuws. He, ja, ja, nou ja, dat is wel nou Ja, nou, weet je, ik, dat vind ik toch nog wel chic dat je gewoon in je eigen taal gaat zingen. Ja, er zijn wel meer landen die dat doen. Nederland heeft natuurlijk met Sineke voor het laatst gedaan, in 2010. En jij ging ik nu, er werd toch nog ja. 14 en een halve finale wat. Nou, ja weet je Nederland redelijk is niet erg score erg, is. Maar, <laughs> ja. maar ja, het moet ook nog ergens over gaan, zal ik maar ja. zeggen. Als, als je toch in je eigen taal wil zingen. Ja. Nou, dan zullen we maar aan hoek even bij de kop uh, pakken, want uh, hoe klinkt Beurt ook alweer? Sober, hè? indringend. Heel sober, indringend. Dus ze brengt het zonder toeters en bellen, zoals hoort bij dit nummer. Tegen een achtergrond van opstijgende vogels. Dat is heel mooi gedaan. Een beetje donker, een beetje darker. Dat is een beetje hè? Hitskok? Ja, een beetje hitchcock. Dus is een beetje filmische trek ook wel. En het grappige is dat ik nog steeds denk dat als, als er nou een nationale finale was geweest in Nederland. en dit nummer zou ingezeten hebben, zou het Nederlands publiek daar massaal niet voor gegaan zijn, denk maar, ik. Waarom denk jij dat dat niet zou zijn? Hadden ze gezegd wat ook de kritiek was toen Beurt gepresenteerd werd begin maart. 1. het is niet typisch aan Hoek, want dat is toch een rock bitch. En twee, het is niet songfestival. Maar dat komt voort uit het hele idee dat wij nu al jarenlang hebben dat het een beetje Shalali en Dingedong of Shine van de Toppers moet zijn, wil het scoren. Wat het dan vervolgens ook niet doet. Je kunt beter vanuit je eigen urgentie een lied schrijven dat niet aan al die wetten voldoet. Dan ben je kansrijker dan wanneer je een beetje dat oude spoor volgt. En vanuit een soort dingedong jargon een liedje maakt dat ze in uh, bijvoorbeeld Oost-Europa ook niet herkennen. Dus 14 mei uh, is Anouk aan de beurt, hè? Aanstaande dinsdag, ja. Dat is dinsdag al. Haalt, ja. ja, ze haalt de finale. Ja, voor de eerste negen ja. jaar ja Heb ik bedacht. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar... <laughs> ja, het zal toch wat wezen als dat weer niet gebeurt. En als het weer niet wat gebeurt... Dan? Nou ja, dan vind ik nog... Anouk heeft al groepen bij de persconferentie begin maart. Dan moeten we gewoon weer meedoen. Dus ja. als een soort laatste der Mohicanen... zal ik dat ook blijven beweren. Maar een probleem heb je wel. Niet alleen voor de Salon dan. Omdat iedereen zulke hoge verwachtingen heeft. Maar kijk, de vakjury stemmen voor 50% mee. Als dit nummer niet doorgaat naar de finale... dan zijn, hebben zij hun werk echt heel slecht gedaan. Ja, ja ik denk altijd... Uh, hoe, hoe kan het nou dat wij zo'n outcast geworden zijn? Ja, Omdat we achterover geleund hebben... ons geen rekenschap hebben gegeven van enige vorm van buitenland... een beetje in onze eigen jargon zijn blijven hangen... en de media voorop... Lekker de vooroordelen over dat Songfestival leven zijn blijven inblazen al die jaren. Elk jaar ja. wordt weer geconstateerd, het is alleen maar kermis, het is alleen maar Oost-Europa ja. en het is alleen maar vriendjespolitiek. Nou ja, dat, dat, maar dat, dat zijn toch waarheden? Nee, eigenlijk niet. Ja, Oost-Europa, vier... sinds de komst van Oost-Europa en dat festival, uh, telt we West bijna niet meer mee. Behalve dat de afgelopen vier jaar drie keer ja, ja. een west europees land gewonnen heeft. Ja, ja, dat is waar. En dan zeggen wij de kermis in 2006 die monsters, maar daarna, die raden, de, Vinnen, ja. daarna de jaar erop wonen een, een zangeres die niet al te mooi was in de eigen Uit taal, Serviën? in het Serviës, met oh, een ja. bellen. Het. Um, de afgelopen jaren zijn steeds mede door toezoen van de vakjuries... de beste nummers, hoe je het ook bent verkeerd, bovenaan geëindigd. Maar wij blijven dan liever zeggen, het zijn de monsters... en het is camp en het ja. is homo. Nou ja, weet je, Met die instelling kom je uh, niet. nou Het is wel heel erg homo. en waarom maar, is dat we, nou eigenlijk toch een issue? Nee, dat is geen issue. Ik zei eens een keer tegen een collega... jullie hebben het Songfestival van ons afgepakt. Zo'n jongen hè, is dat. En toen zei hij, en dat was ook wel een sterke terugkomer... jullie hebben het laten lopen. Ja, ook dat da is zo. Da dat was wel een waarheid. Uh, dat is zo. Nou, maar het is wel natuurlijk heel erg uh, uh, ingepikt. Nou ja, dat vraag ik me eigenlijk af. Want als er straks 4 miljoen mensen kijken naar de finale... als Anouk mocht doorgaan, dan maak ik me toch sterk... dat het niet 4 miljoen homo's zijn. Anders was nee. landje een probleem Nee, maar alles wat, wat daar in beeld staat te zwaaien... Ja, die. Maar goed, wat is het probleem? Uh, als je de, op de F-site nee, geen een het probleem maar als je uh, met tattoo's ziet zitten, ja. dan, uh, dan is dat toch ook prima. Verder? Nee, nou ja, nee, maar daarmee associeer je dus blijkbaar uh, een evenement ja, maar met wat, de toeschouwers. wat mij opvalt is waarom het een reden is om dat steeds te benoemen. Daar waar nee. het bij voetbal en allerlei andere sportwedstrijden nooit een issue is. Dat al die bonkige, middelbare <laughs> mannen, blank, eindeloos al die, die praten over elk doelpunt zitten af te handelen. Ja, nee, nee maar goed. Het, het is dus blijkbaar een evenement geworden uh, van het een dat bij het andere uh, hoort. En dat ja. geeft toch een soort van af Stand, nou ja, dat, dan opgeteld bij al die andere ja. voordeelden: campertjes, kietjes, slitte die allemaal, dat zeggen nee. mensen die allemaal zelf niet kijken en nee. niet gereden worden. E e ik herinner mij één zinnetje, dat oh. vond ik echt een <laughs> beetje vals van jou. Dus oh. toen, toen zei je over een zangeresje, he, zo sprak je ook al, Het was geen zangeres meer, het was een zangeresje. Ja, en die is vanmiddag nog even de stad in geweest om een jurkje te kopen. Dat is, oh, het al. Dat is heel, heel onaardig wat <laughs> je nu zegt. Maar het is toch uh, minder erg dan wanneer je zegt. Tuurlijk valse geef. Ja, dat zegt, is heel is, vals. Als je zegt, het is een lelijke jurk, dat is niet leuk. Maar als je zegt. Nee, nee <laughs> maar met zo'n zinnetje zeg je ook eigenlijk van. Nou, jeetje. Nee, kijk, ik ga er ook niet heilig over doen. Het is ook heel erg leuk. Het in de jaren dat de ik commentaar gaf, vond ik altijd een leuk iets om. En de informatie te geven. En wel uh, met en een soort van ironie. <laughs> nou ja, ja. Je moet de Roemeense inzending van dit jaar eens zien. Het is nou, een geflipte, geflipte operazanger die al na 10 seconden de ja. baard in de keel kwijtraakt. en een ja. soort show brengt. Nou, die is ja. gewoon potsierlijk. Hij bedoelt het serieus. Zo'n nummer zit er natuurlijk altijd tussen. Ja, nou, daar ja. mag je wel een beetje van, van we dik hout ja. overheen. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Volgend jaar moeten Tros en AVO samen. hebben we het over gehad. Ja. Hè? Uh, en dan moet het Songfestival nationaal weer anders worden opgezet. Tijden van uh, bezuinigingen. Wat gaat dat worden dan? Nou, ik ben benieuwd. Want ik denk eigenlijk. kijk, als je dat goed wil doen, is een land als Zweden, Noorwegen, dus Scandinavische landen, met name maar ook wel andere landen... Azerbeidzaan, Georgië, die hebben daar teams op de hele jaar door. En die hebben een soort basis geschapen van waaruit de componisten, ja. teksters en artiesten van naam willen meedoen. Ik denk dat als Anouk het goed doet, dat gebeurt nu al... dan zeggen Laura Jansen, Marco Bossato, Trentje Oosterhuis... we willen wel meedoen. Mm. Maar de TOS en de willen een nationale competitie. En de vraag die ik heb eigenlijk is... is er genoeg voedingsbodem zelfs dan... om artiesten van naam tegen elkaar te laten strijden? Ik vraag me af of die artiesten dat willen. Gisteren bij, bij Pauw de Will uh, zat Laura Jansen. Ja. En ik kreeg de indruk dat zij wel, uh, wel ja. een, een nieuwe Anouk wil zijn volgend jaar. Nou kijk, zoals zij zit met zijn nummer als Queen of Elba... wat wij houden voor een nummer dat het nooit goed zou doen... op het Songfestival, ja. maar ik denk juist dat het heel onderscheidend... Is en uh, juist heel goed zou kunnen werken. Omdat het urgent is ook wat ze doet vanuit zichzelf. En dat komt aan. Tijd uh, voor de onvergouden TV-recensent. Jij weet wat het is, hè? TV-recensie schrijven. Tweeënhalf jaar gedaan. En Met de toen, uh, geen enkel sociaal leven meer. Dus ben ik ermee opgegaan. Is dat zo lastig, een TV-recensie? Ja, vond ik wel. Ik volgde alles. En we hebben het nu over ja, toch al ruim tien jaar geleden. Ik vond het een killing job, ja, huh? uiteindelijk je gaat gewoon lekker s'avonds uh, TV kijken. Je tikt ondertussen een stukje. Met negen uh, met zenders. Een, met een beetje azijn erbij. Ja, zo nee? gaat het niet hoor. Uh, het is een opgave. Het ergste is trouwens dat als je werkelijk dingen heel mooi vindt. waar ik het om uh. ben gaan doen in de tijd. dat die weer wegspoelen. omdat je de waan van de dag tot je moet nemen via ja. de TV. En daar word je soms zelfs helemaal half gaar van. als alles zich in 2000 fouten tot je komt. Goed, TV Russe Centrum onverhouden. nu uh, voor de radio. Uh, met de rubriek Cassie kijken. En Ron uh, zei het al: stortvloed aan nieuwe Emo TV. Terug kijken met Ron Vergouwen. De doorsnee tv-kijker krijgt al behoorlijk wat Emo tv voor de kiezen, maar deze week kwamen er wel heel veel Jantje lacht Jantje huilt shows voorbij. We hadden al bijvoorbeeld uh, DNA onbekend, babyboom, over de streep, vermist... Memories, spoorloos, de wandeling, de reunie, hotter than my daughter... Bouwval gezocht, help, mijn man is een klusser... Grenzenloos verliegt, dramacentrum, zon, zuipen ziekenhuis... Een nieuw begin, stop in de name of love... Twee handen op één buik, hello goodbye, welcome home... in actie, bonje met de buren, love is in je... Bekende handen helpen, van de straat... <sijnt> en nog zo'n twintig titels die ik even vergeten ben. En deze week kwamen er nog eens een hele hoop nieuwe titels bij. Onder andere Lust, Liefde of Laten Lopen. Met, daar is ze weer... Petty Bart. Hair extensions, valse wimpers, dikke lage make-up, het straatbeeld wordt overspoeld door nepheid. Vaak zien de hulpeloze slachtoffers zelf niet meer wat ze zichzelf en hun omgeving aandoen. Maar hulp is onderweg. Samen met de schoonheidscomputer Iris ontdoen we de meisjes van hun opsmuk door middel van een spectaculaire make -ande. Ja, Tja, als er iemand is die weet dat je niet te scheutig met make-up moet omgaan, dan is het wel Petty Bart natuurlijk. Nog zo'n emotionele helpme-show op RTL5 is Ik heb het nog nooit gedaan. Over jawel wanhopige maagden. De deelnemers, natuurlijk het liefste een 40-plusser, krijgt een relatieconsulent op bezoek. En ja, zo iemand ziet natuurlijk gelijk waar de schoen wringt. Is dit jouw slaapkamer? Ja, mooi, hè. Maar je hebt maar een eenpersoonsbed, Mark. Klopt. En, en hoe wil je dat dan doen? Je bent maagd, zeg je. Maar ja, zo iemand doet uiteindelijk wel mee aan het programma, want ja, er wordt wel even mooi een date voor je geregeld. Wat ik van deze date eigenlijk verwacht, is uh, ja, mijn, uh, mijn ideale man. De vrouwen met wie ik date, weten niet dat ik Mark ben. En deze meneer besloot zijn date mee te nemen naar een manege voor een paardrijritje. Maar of dat nou zo'n goed idee was? En toen kon Linda hem eigenlijk niet meer de baas. Toen kletterde Linda ervan af. Toen heeft hij er daarbij nog... Geraakt. Of hij is nog heel eventjes op te gaan staan. Oh, vreselijk natuurlijk. Maar ja, er staat wel een camera op je snuffert. Dus uh, positief blijven. Als Linda door de ambulance opgehaald is... wordt ze door specialisten onderzocht in het ziekenhuis. Helaas kan ze daarom niet met Mark mee. Die moet daarom alleen naar huis. Dit is eigenlijk sinds lange tijd weer uh, een succesvolle date. Misschien wel een van de succesvolste daten ooit. Ja, en als je dan eenmaal een echtgenoot hebt gevonden... dan moest je die natuurlijk wel vasthouden... BNN heeft daarom sinds een paar weken het heropvoedingskamp... de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Ik zie wat ze graag van mij wil. zodat ja. ik uh, lekker ga pompen in de sportschool. Toch? Dat zou je fijn vinden, toch? Ja, ja. ja, En zie je het leven even niet meer zitten... dan heeft BNN nog een programma voor je. It Gets Better. Waarin een BNN'er met hetzelfde probleem je een hart onder de riem steekt. Ik heb zoveel vriendinnen... Uh. Zien trouwen, kinderen zien krijgen, vriendjes zien krijgen, samenwonen, doorgaan met hun leven. En ik blijf zitten. Alleen. Dat een dwarslezing letterlijk drempels opwerpt. weet rolstoeltenniskampioen Esther Vergeer als geen ander. Af en toe gewoon een keer een uh, K-dag hebben. dat je inderdaad in die hoek gaat zitten. En dat je ook even laat merken dat je, dat je het gewoon allemaal best wel kloten vindt. Ja, en dan is er nog de allernieuwste TV-trends. Dat is HulpTV. Waarin je niet door dure deskundigen wordt geholpen. maar gewoon door Jan met de pet. In Ik kan het niet alleen volgen 35 Nederlanders. drie dagen lang iemand met een dilemma. dat zijn of haar leven beheerst. Ik kan niet meer. Na drie dagen gaat de groep met elkaar in discussie. om tot een eenduidig en zwaarwegend advies te komen. Ja, en ook voor BN'ers. met een sleur in de relatie of een inkomensgat, is er nu hulp. Met jouw vrouw, mijn vrouw, vips. Daarin wisselde deze week tv-kenner Bert van der Veer... en voetballer Andy van der Meijden voor een weekje van levensgezel. En de vrouw van Bert leerde eindelijk koken. Wil jij voor mij googlen? Ja. Bloemkool, hoe lang ik dat moet koken? En die Andy van der Meijden die zat de hele week lui op de bank. Tot frustratie van de vrouw van Beert. Oh, en wat doe jij nu eigenlijk? Ik, heb Niks. <laughs> Mijn nieuwe vrouw moet wel uh, doen wat, uh, wat Melissa doet. Die uh, ja, wassen, koken, koffie zetten, baby's gewoon uh, in bad doen. Mij in bad doen. <laughs> Maar ja, van ruilen komt huilen, zeggen ze wel eens. Bij de kandidaten dan tenminste. De cameraploeg heeft staan juichen toen opeens dit gebeurde. De laatste dag van de ruil is aangebroken... en Judith wil afscheid nemen van Andy. Maar waar zit hij? Volgens mij is hij gewoon niet thuisgekomen. Ik dacht dat hij sliep. Hij is gewoon niet thuisgekomen. Tja, misschien moet Andy dan nu maar eens meedoen... met de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Want uh, dit kwam niet meer goed. En, en wat nu als hij terugkomt? Hij hoeft voorlopig even niet terug te komen. Hij hoeft niet terug te komen. Voorlopig even niet. Wat ben ik toch echt blij met mijn saaie, lelijke Bert. Ja, die Andy. En deze week kwam ook al het bericht naar buiten... dat hij waarschijnlijk ook gaat meedoen aan sterren springen. Kijk, meedoen aan dit soort emo-tv en reality-tv. Je kunt er lacherig over doen, maar sommige mensen halen er een fulltime baan uit. kijken met Ron Vergouwen. Pesterwunnen.nl, als u het uh, nog eens uh, terug wilt horen, wat uh, Ron zojuist uh, verteld heeft in elkaar geknutseld en gefrutseld... Uh, op onze website. Klik op Cassie uh, kijken. Uh, Cornel Maas, ben jij ook wel eens gevraagd voor dit soort BNA-programma's? Nou, niet echt voor jouw vrouw en mijn vrouw, want dat is in mijn geval lastig. mijn man zou dan kunnen misschien. Nee, ja, ik ben wel eens gevraagd voor al die talent... nee, toch weet het natuurlijk die ontdekkingstocht en zo... maar ik ben A, niet echt strategisch handig... en B, motor is enigszins gestoord, fysiek niet zo handig... dus ik zeg eigenlijk tegen al dat soort dingen constant dat nee. Nou ja, Bert van der Veer zegt, het levert veel geld op. Ja, dat is een argument. En hij houdt nu nog meer van zijn vrouw, begrijp ik. Natuurlijk. Kan zo kan man thuiskomen. Zit de familie ook nog in theater eigenlijk, uh, zaterdag? Als jij die voorbeschouwing op de wedstrijd doet? Ja, sterker nog, de hele familie zelfs. Mijn oh, moeder ja? is er. Nou, mijn vader niet, maar mijn moeder is er. Mijn broer is er met zijn vrouw. En, oh, okay. uh, en mijn zusje is er, met haar mooi. Een man. Frans Maas, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. <laughs> <van>. <laughs> ja, ja. ja, Grote songfestival fan. <laughs> ja, vind je het ook leuk? Ja, vind is zeker leuk. Ik vond oh? het natuurlijk al jaren dankzij mijn broer. Ja, leuk? nou, ik hoorde toch wel de ondertoon bij Cornhold van, uh, <laughs> ja. uh, hij, is, hij is misschien wel een fan, maar hij weet er niet zoveel van. Nee, ik weet er een heel stuk minder van Van Korald inderdaad. Ja. Maar uh, als we thuis zijn, dan kijken we altijd. Ja, nou wij kennen jou natuurlijk als uh, Nederlands kampioen verspringen, hè? 1983. Ja, een heel mooi jaar geleden in ieder geval. Zeg maar, ja. snap jij wel die songfestivalmanie van je broer? Ja, goed, ik weet niet beter dat hij inderdaad altijd met muziek bezig was. Hij maakte vroeger altijd zijn eigen top 40. En dan was hij ja. altijd helemaal in zijn eigen wereld. En uh, ja. van kind af aan is dat eigenlijk al zo. Ja. Ik, uh, ik, ze baas me niks. Hij kwam weinig sportieve prestaties. Ja. Nou, Conrad ja. heeft wel bij mij op atletiek gezeten. Oh. Hij heeft getafeltennis, hij was goed in zwemmen. Dus hij heeft wel een redelijke sportcarrière. <laughs> dus Prijzen, heeft, wacht even, uh, ga je uh, van Conrad vragen of dit gewoon aardigheid uh, is van, uh, uh, van broers het onder elkaar? Het, het is of aardigheid van Frans of een hoge mate van ironie. Ik gok het laatst. Ja. <laughs> combinatie ja, van beide. Echt sportief was hij niet, blijkbaar. Nou, was nee, was gewoon een echt sportief niet. Maar goed, iedereen, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteit. Ja. Dus daar kun je op een ander vlak. Dat is ook zo. Zeg maar, uh, ja. jullie zijn broers, zie je elkaar dan ook wel uh, met regelmatig? Spreek je elkaar? Uh, wij spreken en zien elkaar te weinig, maar goed, uh, hij heeft de druk, ik heb de druk, en, uh, maar als we elkaar zien is het altijd alsof we elkaar pas uh, voor het laatst. gisteren hebben we gesproken en gezien, dus dan is het altijd heel erg gezellig. Ja, ja, dat en komt. dat zal zaterdag niet anders zijn, denk ik. Nou, ik wens je een mooie bijeenkomst, uh, leuk dat je even uh, aan, aan de lijn was. Frans, goed met uh, vlaggetjes ja, nee, wapken maar. ook aanstaande zaterdag, ja. hè Frans? Ja, maar ja. Frans wel hetero, ja. hè? Ja, dat weten we, maar die hele ja, zaterdag... Ja, ja, dat ja. Weet, ja, dat weet ik niet. Mijn moeder is ook hetero, die moet oh, ook ja, een vlaggetje ja, ja. wachten. Ja. En mijn zus ook trouwens. Dat ja. gaat komen. Oh. En jullie ja. met vlag. Anders, oh, dus voor iedereen. Ja, vlaggetjes zijn iedereen. Ja. Oké. Okay. Nou, het is goed om te weten als we zaterdag kijken, ja. Cornald. Uh, jij geeft de punten zaterdag ja. voor een miljard mensen. Ja, 1,2 of 1,3 miljard zal het zijn. Ja, is dat een extra spanning? of denk je van Nou, we maken nou het kijk, ik moet daar een live tv doen... en een heel programma presenteren... Ja. en ook een commentaar doen voor de mensen daar. Dit vind ik wel wat nauwer luisteren... want je hebt maar ja. twee of drie zinnen te, te, geven, te zeggen ongeveer. Nou, er zijn mensen die houden hele referaten... die gaan de presentatie bedanken. Thanks bedankt, for your terrific show. We, we ja. all enjoyed it very much. Dat ja. ga ik niet doen. Wat ga jij zeggen? Kort en krachtig. Ik denk dat ik wel naar Anouk ga verwijzen. Hoe dan ook. Of ze nou wel of niet die finale haalt. Verder heb ik nog niet over nagedacht. Maar ik denk het kort en puntig doen. En niet gewild grappig. Paul de Leeuw heeft ooit... Uh, op onafvolgbare wijze het 06-nummer gevraagd... van de Griekse presentator toen hij ja. de punten doorgaf. Ik geloof dat de EBU daarna de grenzen aangescherpt heeft... van wat er wel of niet mag met de spokespersons. Maar ik ga daar niet geforceerd lollig zitten. Oh, er kwamen wel richtlijnen. Die soort... zijn ook echt, oh, ja, ja. Want ik had afhankelijk het plan dat ik gefilmd zou worden... en dat je die hele zaal op de achtergrond zag... maar je mag bijvoorbeeld niet met een camera zwenken. Nee, het is één versteeld één... gekaderd shot. Ja, zeg, en dan moet jij weer de punten geven, en dan zeggen wij weer, oh, dus allemaal doorgestoken kaarten. Weet ja. je wel, Cyprus geeft Griekenland, Lex van Rootselaar vraagt het nu ook weer, we weten het allemaal. Ja. Zo gaat het, hè? Nou, zo gaat ja. het uiteindelijk voor een deel, ja. en voor een deel niet. Kijk, Nederland, voor zover we punten krijgen, krijgen wij altijd de meeste punten uit België. Dat is onze enige buur eigenlijk, ja. want van Duitsland nooit. Ja, die sentimenten spelen, maar je moet je voorstellen... dat als een grote artiest nu van Macedonië gaat... dat die grote artiest ook wordt herkend in kroatië Slovenië. Ja. Het is alsof er een grote artiest die oorspronkelijk uit Brabant komt... voor Nederland gaat, die dan ook in Limburg Slove en weet ik Drenthe herkend ja. wordt. Er is wel sprake van sentimenten, muzikale voorkeuren... die je met elkaar deelt, die sturen. En die ook voor ja. een deel de uitzag bepalen, maar voor de hoogste regionen... Maakt het, niet, het uiteindelijk niet uit. Nee, he? je hebt altijd uh, recht, uh, uh, uh, uh, uh, meer dan buren ja. nodig om te winnen. En toen Oost-Europa zo ja. aan de bak was... daarna won een paar keer in West-Europees land, dus... Ja. Daar zit Robin van Galen, dat is een uh, bondscoach van de Waterpolo's. Ja? Andere koek. Andere koek. <laughs> Geen kritisch politiek. Nee. <laughs> nou, ik weet niet of de matchfix in denk het niet, hè. Nou. Nou, Robin, uh, uh... Ja, we gaan straks natuurlijk over water. Ben jij een Songfestival kijken? Ga jij, ben ik je ga iemand wel, die gaat ik kijken? Ik ga wel kijken. Ja, ja gek is dat, hè? Nu ja. vanwege van of... Uh, nee, of nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik kijk altijd oh, wel. Ja. Ja, ja, ja? Ja. Anouk vind ik wel gaaf trouwens hoor. Dat is uh, een mooi nummer. Zeker. Maar ik, ik kijk elk jaar altijd wel. Ik vind het altijd wel geweldig. Ja, ja fascinerend ook. Ja, het is fascinerend. Je gaat altijd kijken. En dan zeg je altijd halverwege van: God, we moeten nog zo lang? En, en uiteindelijk zit je die rit toch op de een of andere manier tot en met de laatste stem uit. Ja, en dan gaan we met z'n allen weer zitten samen over ja Dat hoort ook met je Wij zitten nu op één lijn al, hè? Nou weet je, je bent ook bevoorrecht in een land... waar je, je niet veel druk moet maken dan over dit soort zaken. Dat is ook waar. Maar het zou echt geholpen hebben als we eerder tot een soort inzicht waren gekomen... ook in het soort inzendingen dat we sturen. In plaats van lui achteroverleunen, denk je... nee, het ligt niet aan de anderen, het ligt aan onszelf. Wij moeten de vlucht naar morgen voor maken. Wij moeten willen winnen. Ja. Nou ja, in de sport doen ze dat. Dan ja. kiezen ze gewoon een goede bondscoach. En dan zeggen ze, ja. wij, wij willen dit en dit bereiken. Maar dat gebeurt dus blijkbaar op jouw terrein niet. Nou, veel te weinig. Ook omdat tot nu toe, nou, de trots doet dat dan wel uitvoeriger nu dan de NOS vroeger. Maar eigenlijk moet je daar een heel jaar door mee bezig zijn. Als je het beste uit de, onder, uit de, onderste uit de kan wil halen. Ja. Nou, wat ik al eerder zei, het zou ondenkbaar zijn. Dat jij in jouw geval nog eens twee weken van tevoren opeens in training ja. gaat. Dat ja. gebeurt gewoon niet natuurlijk. Nee, die aanloop is veel langer bij jou, Robin. Ja, een jaartje ja. of drie tot vijf. Maar... Ja, zie je. Dat <laughs> investeren. Ja, Eerste ja, ja. zeker. basis leggen. De basis, de basis. Nou, al, ja, het uh, uur zit erop. Uh, maar de spannende week, uh, die is echt begonnen. Ja. Vanaf nu uh, alles Songfestival. Ik heb geen opium, dus ik, uh, ik vrees dat ik uh, een enorm druk mediaweekje ja, krijg. Dat is wel krijg. vroeg gestopt weer, hè? Nee. Ja, eind ja. april, dat vind ik, ik zo ook. idioot. Ik zou liever doorgaan tot eind mei, begin juni. Maar ja. het is allemaal weer financiële kwestie ja. of onderpolitiek, weet ik veel. Oerom, dan zijn we weer terug in, in juni. Programma makers zeggen in mei, nou, tot uh, september. Ja. ja, rare wereld. Ja. Nou. Ik wil altijd door, liever, Maar goed. Korn nogmaals, dankjewel. Fijn Dag dat je hier was. Een mooie week. En straks, u hoort hem al, Robin van Galen. Tot zo naar het NOS Journaal.